Krijg je van -Marie. Ach, goedemorgen. Op de meeste plekken kun je weer gewoon weer de trein of de bus pakken. Gisteren was het vanwege het winterweer drama in het OV. Nou, treinen van NS rijden nu weer. Wel weer met de winterdienstregeling. Ook bussen gaan de weg weer op. Alleen in de provincie Utrecht blijven de meesten nog binnen. En goed nieuws vanaf Schiphol. De luchthaven verwacht vandaag geen vluchten te hoeven schrappen. Ook worden er maatregelen genomen om reizigers die de afgelopen dagen gestrand zijn, sneller op hun bestemming te krijgen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 In Utrecht is gisteravond het dak van een grote sporthal ingestort. Waarschijnlijk door het dikke pak sneeuw dat op het dak ligt. Het gebeurde rond 7 uur. Er waren op dat moment zo'n twintig mensen binnen aan het sporten. Zij konden op tijd naar buiten. Er is dus niemand gewond geraakt. Ook deze man was er binnen bezig en moest hals over kop naar buiten... vertelt hij aan de NOS. Geen idee wat er aan de hand was. Dus toen liepen we naar buiten toe. Maar toen riep hij erachteraan, schiet op, het dakstocht in, het dakstocht in. En vanwege het incident zijn ook andere sporthallen... met sneeuw op het dak uit voorzorg... Dicht, ook de IKEA in Groningen en Utrecht blijven daarom gesloten. En steeds meer lokale bestuurders, zoals burgemeesters en wethouders, lagen, laten hun huis en werkplek scannen op veiligheid. Meld Pointer. De laatste twee jaar gebeurde het 440 keer. Zijn verdubbeling vergeleken met de laatste jaren. Ongeveer de helft van de lokale politici zou te maken krijgen met agressie of intimidatie. En een bijzondere melding gisteren voor de dierenambulance in Amsterdam. Op een bedrijventerrein, daar werd een verdwaalde zeehond gevonden. Het dier van pas vier weken oud was er zelf heen gezwommen... op de kant geklommen en werd dus ja, trillend op het droog gevonden... Die werd uiteindelijk een reddingsactie opgetuigd... om de zeehond terug naar zee te brengen. De zeehondenwachter had eigenlijk een vrije dag... maar hij kwam toch naar Amsterdam om het dier te redden. Dan gaan we hem nu uh, vrij laten, jongens. Nou, kom maar, vriend. Of vriendin, dat weet ik niet. Hoppa! Nou ja, je ziet, joh, hij is hartstikke levendig. Als hij de kans krijgt, dan uh, eet hij je knieën eraf. We laten hem lekker liggen en hij gaat zich prima redden. Als door bij AT5 zou goed gaan met de zeehond. It's a beautiful day! Dat wil hier nog van weer plaatsen. Ja, plaatselijk kan het dus nog glad zijn. Daarom geldt overal code geel. Verder vooral regen. En dat de sneeuw vandaag het wordt het een graadje of drie. Op de weg echt een heel ander beeld dan de afgelopen dagen. Er zijn maar twee vertragingen. Allebei door een gladde weg. En een ongeluk op de A50. Op de A12 naar Utrecht kom je in vier kilometer. Dat is tussen Velperbroek en Waterberg. Een kwartiertje. En door het ongeluk op de A50 richting Apeldoorn kom je in drie kilometer. Daar tussen Waterberg en Hoenderloop met een kwartier.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 I'm mean ya know the feedback, music, and talk to me. Goedemorgen, 8 over 7 op donderdag de 8e van januari. Show 1556, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Aankomende maandag starten we hier op Q-Music met het verboden woord. Er is één woord dat geen enkele Q-DJ uit mag spreken. Nou hebben wij, Mattie, de afgelopen dagen er helemaal niet op gelet. Nee. En wij vinden het verstandig om een keer proef te draaien. Dus wij hebben nu een uur uitgekozen. Dus tot acht uur zeggen wij het verboden woord niet. Of letten we er in elk geval op. Ja. Um, nu is het zo, dan moeten we het dus nu ook niet uitspreken. Zo van, dit is het verboden woord. Annemarie, wil jij dat doen? Beetje? Juist. Jij bent namelijk uitgesloten van deelname. Oh ja, gelukkig. Ja, alle, alle nieuwslezers zijn uitgesloten van deelname. Dus nou, dan weet je wat het verboden woord is. Er is nog geen uh, rode knop te zien in de Q-app. en nee. Er is ook nog geen 500 euro te verdienen. Het is proefdraaien, maar de redactie heeft een knop. En als we het dan toch per ongeluk zeggen, hoor je dit. Krijgen we spijt van, hoor. Dat we die error -horn hebben gekozen. Maar goed, ja. da daar gaan we. Da daar gaan we. Ik voel de zenuwen, joh. Nou, wat raar. Ik ga altijd zo met zo'n dubbel gevoel die week in. Nou, ik voel heel erg zenuwachtig. Nou, laat maar gaan. Oké. Okay. Nou, Ik kreeg, uh, daar wil ik het even over hebben... Uh, zondag een uh, appje van jou. Het was om acht uh, over acht in uh, de ochtend. En uh, het eerste wat ik kreeg was een uh, foto... waarin jij met een uh, besneeuwde jas ergens liep. En jij stak je duim op op die foto. En die foto die had iets passief-agressief. Die duim zag ik aan alles. In jouw mimiek was een cynische duim. Ja, cynische duim. Er zat ook een uh, gesproken bericht bij. En toen ik uh, dat gesproken bericht had gehoord... toen dacht ik, ja, deze duim... dat had eigenlijk een duim omlaag moeten zijn. Luistert u mee naar een ontzettend gefrustreerde vrouw... op zondagochtend om acht over acht... in het centrum van Nijmegen. Even een klein inkijkje in mijn ochtend. Wij uh, hebben gisteren gevierd met de schoonfamilie. Nou, helemaal gezellig. Hartstikke leuk. Sneeuw. Het is iedereen gelukt om naar Nijmegen te gaan. Wij hadden bedacht... We blijven in Nijmegen logeren. Laten de kinderen bij mijn schoon, uh, schoonzus. En dan pakken wij een hotelletje. Vijf minuten daar vandaan. Nou, fucking chill natuurlijk. Helemaal super. Maar Sander die heeft een of andere. Die heeft last van zijn keel. Dus die snurkt. Dus ik heb fucking slecht geslapen. Nou, we lagen er half een in. Helemaal prima. Maar ja, het is natuurlijk niet alsof ik overloop van restenergie. Dus ik ben heel erg gefrustreerd. Nou, dat hoor je waarschijnlijk wel aan mijn stem. Nu is het acht uur. Ik ben al sinds half zeven wakker. En uh, ja, ik loop nu maar eventjes over de Via Gladiola. En dan kijken we wel weer even hoe deze dag zich ontvouwt. Fantastisch, een protestmars om acht over op zondagochtend... <lacht> tegen het snurken van je partner. Ik kon gewoon niet meer. Laten we, laten we gewoon wel wezen. Ik, ik kon gewoon niet meer. Ik, als ik dat ook terughoor, ik was buitenproportioneel zagrijnig. En ik weet dat ik mijn, uh, het, zeg maar, het, het leed dat uh, niet echt leed is. Want het is nu klein leed. Maar dat ik dat altijd kwijt kan bij jou. Omdat jij daar heel erg goed moet lachen. Ja, ik moet daar uh, erg om lachen. En, en, en, en omdat jij dan zo moet lachen... omdat je luistert naar die gefrustreerde vrouw... moet ik ook weer heel erg lachen. En ben ik ook heel erg vaak snel van mijn zangerijn af. Maar ik kon gewoon geen kant op. Uh, en ik, ik, wat hou ik toch veel van Sander. Maar wat snurkt hij toch bij Vlagen Keihard. En thuis ga ik dan in de logeerkamer liggen. Dus nu lig ik al een paar nachten in de logeerkamer. Super. Dan slaap ik gewoon goed. Hij heeft keelontsteking en uh, last van snurken. Ja, dat is gewoon een dodelijke combinatie. En nu dacht ik... Ja. We hebben de kinderen uitbesteed. Ja, je bereidt je voor uh, op een heerlijke nacht. Joh, Lekker uitslapen. Mijn zusje ook nog. Morgenochtend, Jo, We hebben hier echt... Heerlijk dat die kinderen er zijn. Slaap uit, ga nog lekker ergens ontbijten in de stad. Neem het ervan. Ja. En dat dachten wij ook. En dus hadden we nog even een cocktail gedaan in de hotelbar. En toen gingen we liggen en toen begon het snurkorkest. Oh. En ik werd gek. Want ja. ik dacht, niks is meer van mij. Mijn kinderen staan s ochtends om half zes naast mijn bed in de kerstvakantie. Als ik een keer met mijn partner ben, dan ben ik, ben ik te moe om nog de kaas van duwen... En, en, en, en snurkt hij te hard om goede slaap te pakken. Wat in mijn leven is nog echt van mij, weet je wel? Ik moest uh, zo lachen, want soms doe je dingen uit, uit frustratie... waar je later spijt van krijgt, toch? Ik bedoel, dat lopen op de Via Gladiola... om maar protestmars heeft natuurlijk echt nul zin. Nee, dit vroeg ook nergens op. Zin. Ik, liep, ik liep door die, door die, door die besneeuwde stad... en ja. ik dacht, wat ben ik nou toch ook een boze vrouw? Een vriend van mij die ging met uh, vriendin naar de bioscoop... en het was al niet hun uh, beste dag. En die kregen in de auto naar de bioscoop ruzie. Waarop zij op een gegeven moment zegt... zo ga ik niet naar de bios. Waarop hij zegt, ja, maar we hebben al kaarten, lieverd. Zij zegt, het maakt me niks uit. Ik ga niet. Hij zegt, dat moet jij weten... We staan nu op de parkeerplaats, ik ga nu naar binnen. En zij zegt, ik blijf in de auto. Ik wacht wel hier, tot die film is afgelopen. Waarop hij zegt, hey, rijd dan, rij dan gewoon lekker naar huis. Als je echt niet wil, dan kom je me gewoon over drie uur ophalen. Zij zegt, nee, jij krijgt je zin. Ik, ik blijf hier, op de parkeerplaats, in deze auto. Die film, duurde drie uur. Dus hij gaat alleen die zaal in. Ja, je zit niet lekker. Ja, wie kwam er aan het einde van de trailers nog? Bidden. In dezelfde zaal. Ja, zij niet natuurlijk. Ja, soms krijg je gewoon een beetje spijt. Van. Ah. Ah. Oh. Ja. Het liedje was al gestart. Oh, wat jammer. Nou, dit zou dan dus vanaf maandag 500 euro zijn. Ik wilde gaan zeggen, we hebben het gered. Dat was echt mijn volgende zin geweest. Goh, en we hadden wel veel gekletst, Shit. hè? Ja, ben niet ontevreden. Nou, David kent erin.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 Music en uh, Oa We doen tot acht uur een generale repetitie van het verboden woord. Heb je van uh, Danny nog? 10 minuten onderweg. En Matt is niet ontevreden. Goed bezig, Mattie? Ja, oké. Okay. Inderdaad. Ja, jij hebt het één keer gezegd. Uh, maar, maar wil ik toch even erbij zeggen: afgelopen week heeft de redactie een keer een hele ochtend geteld, hoe vaak wij het verboden woord hebben gezegd. Ja. Bij elkaar hadden we toen 40 keer gezegd. 40 keren? En het, en, het, en het was ook zo'n beetje half-half. Dus ik, weet, ik ja, had er maar, 21... Ja, Ja. <lacht> het mooiste vind ik... als wij uit ja. aan het leggen zijn... hoe goed we het doen... <lacht> en dat we het dan zeggen. Dan heb hey, ik het grootste plezier. We hebben nu allebei één keer gezegd... hè, de QDJ's, djs wij hebben allemaal de handen in één geslagen... om jou dit jaar een beetje te helpen. Ja, maar, even normaal. Nou, kan dit nou? Kom op nou. Ik neem het over. Ik heb een uh, joker gekregen die ik dit jaar uh, mag inzetten. Heeft ermee te maken dat uh, ik altijd bovenaan het klassement eindig. Dus ik zei altijd bovenaan de wall of shame. Dat was met misschien en met het woord eigenlijk... En wat al mijn collega's hebben gedaan... is dat ze mij een joker hebben gegeven. Die mag ik inzetten op het moment dat ik denk... het wordt mij te heet onder de voeten. Ik heb een reset nodig. Ik moet even bijkomen. En die joker is Bram Krikke. Die staat volgende week tussen 16 en 10 elke ochtend stand-by. Dus die kan ik bellen. Dan komt hij direct naar de studio en dan gaat hij hier een uur zitten. Ja. Een uur waarin ik dus niet te horen ben. Hij komt bij jou zitten. Ja, ja, ja. De dus ochtendshow draait gewoon door. Je hoort dan Bram en Marieke. Ja. En dan kan ik even op de redactie afkoelen. Uh, en dat is mijn joker. Die mag ik slechts één keer inzetten, voor de duidelijkheid. Ja, uh, oe, hoeveel geld zou jij willen hebben voor die joker? Hm. Uh, is hij uh, te koop? Nee. Want Nee? Nee. Oké, okay, want ik heb zomaar het gevoel... dat het bij mij wel eens helemaal mis kan gaan met dat verboden woord. Joker is niet verhandelbaar. Nee? Nee, zeker niet. Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws? Het gaat over de, nou, de populairste babynamen van afgelopen jaar. Leuk. Hey, ondernemer.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 Music. Goedemorgen, het is half acht. Goed nieuws hoor vanaf de weg. Maar één vertraging langer dan 10 minuten en dat is op de A50. Van Arnhem naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen zorgt het voor 5 kilometer met drie kwartier. Toch veel mensen, waar is de rode knop in de Q-app? We doen een uh, generale repetitie van het uh, verboden woord. Wij mogen het woord, Annemarie. Beetje. Niet zeggen tot acht uur. Anne-Marie is uitgesloten van deelname. We hebben het nu twee keer genoemd. Nee, drie keer. Ik heb het twee keer gezegd, jij één keer. Oh! <laughs> nou, vrij beroerd.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 Ja, vanwege het incident zijn sommige andere sporthallen uit Voorzorg dicht... omdat er sneeuw op de daken ligt. Ook de IKEA in Groningen en Utrecht die, uh, zijn daar gesloten, die, uh, um, de panden van IKEA. Een betere dag voor wie vandaag met de trein of bus naar school of werk moet. Het OV lijkt minder problemen te hebben dan gisteren. Treinen van NS rijden, wel weer met een winterdienstregeling. Busvervoerders starten ook weer op, behalve in Utrecht en omgeving... Voorzichtig goed nieuws is er ook vanaf Schiphol. De luchthaven denkt vandaag geen vertrekkende vluchten te hoeven schrappen. Wel zijn er flink wat vluchten naar Schiphol geannuleerd. En je hoort het ook al, ja, op de weg geldt nog wel code geel vanwege gladheid. Hey, ik vind het soms voor dieren ook zo zielig. Uh, gisteren reed ik langs een weiland en dan staan daar die schapen. Die lijken overigens ook opeens knalgeel in de witte sneeuw. Hm. En die stonden allemaal met z'n allen bij elkaar geklutterd. Ach, Ach. Ja. meiden, koud. dan? Of meiden hoeft niet per se beschapen. Uh, het is meer bij koeien. Goed, ik ben even met mezelf in gesprek. Maar die schapen die stonden allemaal bij elkaar. En toen vond ik dan zo'n zielig beeld. Ik uh, zie nu veel honden die zijn uh, ingepakt. Maar ze pakken altijd alleen maar de kleine honden in. En dan denk ik. Waarom pakt niemand een bouvier in? Is dat dan te veel stof? Is dat te veel gedoe? Waarom kan alleen een tekkel zichzelf niet warm houden? Ja, dat heeft met spiermassa of zo te maken. Ik weet het niet. Dus een hele grote labrador, die mag het gewoon koud hebben. Klein tekkeltje, pakken we in. Nou, of misschien uh, uh, verhoudingsgewijs staat een kleiner deel van een uh, grote hond met zijn poten in de sneeuw. Dus bij een tekkel, die zakt natuurlijk echt tot zijn buik in de sneeuw. Ja. Dus die heeft het misschien nog kouder, want die zit heel dicht bij dat pak sneeuw. Dus het is misschien fijn om die in te pakken. En bij een, bij, een, bij een grote labrador is het natuurlijk maar een deel van de poot. Nou. Ik merk dat ik niet hoor wat je zegt. Ik zit alleen maar te, te letten op dat verboden woord. Oh, nou dat kan nog eens een hele leuke week worden dan volgende week. Ook bedrijven pakken het werk weer op vandaag. Picnic gaat weer boodschappen bezorgen. In veel gemeenten wordt het afval weer opgehaald. Ook worden de schappen in de supermarkten weer aangevuld. Ja, gisteren ging dat lastig. Want vrachtwagens met versproducten... ...moeilijk de weg op konden. Ook in Amsterdam waren de supermarkten een stuk leger. Ja, en dan gaan je basisproducten... ...die zijn al moeilijk te verkrijgen, hè, merkten deze mensen. Basilicum is op, leegschap. Ja, er liggen ook allemaal briefjes van excuses voor het ongemak... ...maar ik snap het wel met het weer. Toevallig stond ik voor het proteïnorepenschap, dat was allemaal op. Maar fruit en zo was allemaal prima eigenlijk. Volgens mij was het nog gewoon prima voorraden. We worden je Dan nou, Mocht je nou geen zin hebben in de supermarkt vandaag... ...kun je op veel plekken ook weer eten bestellen. Ja, wat waren vorig jaar de populairste babynamen? De Sociale Verzekeringsbank heeft weer een lijstje gemaakt. Bij de jongens staat voor het zevende jaar op rij de naam Noah bovenaan... gevolgd door Liam en Luca. Bij de meisjes werd Noor het vaakst gegeven... terwijl die naam vorig jaar nog op plek 7 stond... Robin was de meest gegeven genderneutrale naam. En het verschilt ook wel de topnamen per provincie. Zo voert in Friesland Hidde de lijst aan bij de jongens. en dat oh, vind ik heel leuk. Hidde, Hidde is leuk, ja. Oh, ja. Lieke bij de meisjes. Bij ons op de redactie werd uh, Karel overigens uh, vorig jaar... 33 keer gegeven aan een uh, jochie, Karel. Karel is, is, is netjes. Nou, is ja. er bijna een opmars natuurlijk, hè. De Karels en de Willems en de Henks en zo. Een beetje die, die, die oud-Hollandse. terug naar de, oh. de ja, ik hoorde het mezelf zeggen. Oh, puntje, mm -hmm, puntje, de Oud, Nee, de mm -hmm, oud-Hollandse. Tikkeltje, oh. tikkeltje de oud-Hollandse namen. Goh, deze hoorde ik niet. Op de redactie wordt op een airhorn gedrukt... op het moment dat wij het uh, zeggen. Karel, jij hebt jaren geleden eigenlijk Nederland nog geïnfluenced. Ja, zeker, zeker. Nee, ja, met mijn zoon, die, uh, die hebben we de naam uh, Duke gegeven. En dat was toen nog een hele originele naam. Die was bijna nog nergens te horen of te zien... En alleen omdat ik op dezelfde dag vader ben geworden als mijn broer. Ja, was het in komkommertijd en werd ik gebeld door allerlei berichten uit het nieuws. En uiteindelijk wilde Hart van Nederland bij ons langskomen om te filmen met mij en mijn broer. Nou, mijn vrouw vond dat helemaal niks. Maar hoeveel dagen na de bevalling ja, was het Hart van dag of vier, Nederland? Vier, drie, dag 4, ja, 3. Zo, dus ik zei, kom je ook nog even gezellig naar beneden. Nou, die kreeg nee, maar aan, niet. die zit voorlopig niet te komen. Nee. Dus uh, die kwamen bij ons over de vloer. En ja, toen keken er volgens mij nog iets van 2 miljoen plus mensen naar het van Nederland. Dus ja, een vriend van mij die belde nog op en die zei, die had gekeken. Nou, daar dan ging die naam heel erg hard omhoog. Ja, dat was dus niet de bedoeling van de naam Duke. nee. Want het gaat om Duke inderdaad, D-U-U-K, vorig jaar 113 keer gegeven. Ja, ja dat, is, uh, nou, dat is best netjes. Dat ja. zal niet meer door die Hart van Nederland-uitzending van toen komen. Nee, wij zijn toen wel trendsetters geweest, Ja, denk ik. Maar toen wel. Het was wel. influencer maar avant la lettre. Yes. Maar met, met mijn dochter hebben we dat niet gedaan, natuurlijk. Nee, dat snap ik heel goed. Sorry direct, nieuwe ronde ja of nee? Q-Music, ja? Matti en Marieke. Hm? Ja, ik weet ook niet of ik er zin in heb. q for lost time Topic, your love? Ja, nee, ja, nee. Heel mee. We zeggen ja of nee. In 3, 2, 1, -A -N -E -E. Ik zei net: uh, ik heb geen zin in ja of nee. Dat heeft ermee te maken dat we een uh, oefenronde doen voor het uh, verboden woord. Er staat nog geen rode knop in de Q-app? Het Gaat nog niet om geld. We willen onszelf een beetje trainen. Ja, dat hadden we nog. Mijn hemel. Ja, het is vooral Wat? erg als we het spel gaan uitleggen. Ja. We doen klopt. dus een oefenuurtje en zo gaat het. We hebben het inmiddels in totaal vijf keer gezegd. Luc is overigens uitgesloten van deelname. Heerlijk is dat. Maak er maar even gebruik van. Oh, Een beetje hier staan, een beetje <laughs> topics verzinnen ja. voor jou. Nee, een beetje okay. jullie uitmaken. Heerlijk. Wat is de eerste? Alpaka's. 3, 2, 1. Ja! Geestige dieren altijd lachen. Wij hebben een aantal jaar geleden een video opgenomen... als je lid bent van Q-Music of lid... Meer als je Q-member bent. Je ook zo ja, lid. lid? Abonnementen ja. hebben. Van het proskompas. Ja, en van de bibliotheek. Maar bij ons kun je Q-member zijn. Dan, dan heb je een account aangemaakt. In de Q-app kun je ons appen ook. En het leuke is dan altijd op je verjaardag krijg je van ons een felicitatie. Dan krijg je een hele leuke video waarin alle Q-dj's je feliciteren. Er zit veel zorg en liefde in. Ja. En een aantal jaar geleden hadden we ook weer zo'n leuke video gemaakt. En daarbij vierden we een groot verjaardagsfeest. En hadden wij een alpaca naast ons staan in die video. Ja. En die opnames duurden, nou, ik denk een half uurtje. Die alpaca, die heeft ons helemaal ondergescheten. Niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n oneindige stroom uit een dier zien komen. Dat duurde vijf minuten. Ja. Dat ging maar door. Dat was een machine. En we stonden binnen. We stonden op het podium van de Cube en daar ligt rood tapijt op. Ja. Uh, dat moest dan ook vervangen worden die vloerbedekking. En die alpaca, die dat is geen grap. Die bleef maar schijten. en het zijn keutels. Ja. En hij, hij bleef <laughs> ze afvuren. De spervuur. En plassen. Ja. Op een gegeven moment zei iedereen: Laten we maar gaan lunchen. Ja. Oh, dit, dit duurt nog wel ja, even. We moesten echt wachten totdat hij al paar keer klaar was met poepen. Ja. Lekker als je nu aan het ontbijten bent. Ja, excuus, excuus. <laughs> Volgende Luc? Een zacht gekookt ei. 3, 2, 1. Nee. Ja. Ben toch meer van de hart. Ik ben een tussenkoker. Oh, gepriegel. Dus ik vind te zacht niet lekker, want dan is het zo snotterig. Maar een, een, een, een te hard gekookt ei vind ik een beetje ei. <middels> Ei, ja. leuk, ja. Wel goed dat je jezelf uh, nu in de gaten hebt. Nou, als het zelfregulerend vermogen er iets meer in komt... dan kan het volgende week beter gaan. Wat vind jij van een uh, zachtgekookt ei, Annemarie? Ja, dat is makkelijk. Ik denk steeds bij iedere hap dat ik me van neem. Oh, Salmonella, Salmonella. Ja, ik vind het dan te rauw. En met een beetje, als het echt tegen zit, dan smeurt het ook nog langs je gezicht. Weet je wel. Annemarie is uitgesloten van deelname. Het verdemmen. Annemarie zei het. Annemarie is als nieuwslezer uitgesloten van deelname. Dat heb je totaal niet door, hè? Nee, lastig, hè? Precies. Laatste Luc planten in de badkamer. 3, 2, 1... Ja! Nee. Hebben wij? Ja, welke? Drie planten. Drie planten. Echte planten? Ja, absoluut. Uh, Sansoveria en nog uh, twee klimopachtige plantjes die ah. naar beneden zo uh, klimmen. Overleven die, hoor? Ja, is leuk al die, hoor. Al die We krijgen veel water. Ja. <laughs> nee, maar ik bedoel, het wordt toch heel vaak heel warm in de badkamer. Uh. Geen ja. daglicht. En geen daglicht? Jawel, We hebben een dakraam. Niet, niet direct zonlicht op hun pan. Maar heel veel planten krijgen natuurlijk niet direct zonlicht. Maar ze krijgen wel daglicht. Oh, oké. Okay. Leuk hoor, het is een beetje een jungle effect. En, uh... yeah. wow. Wow. Wow. Wow. Echt waar hoor. <laughs> Mijn Ja, nou, De teller staat nu gewoon op vijf. <laughs> en we zijn drie kwartier onderweg. Wie heeft hier de joker nodig? Er is in potentie nou. al 2500 euro ja. weggegeven. <laughs> maar daar, daarom, daarom zei ik het, ja... Zeven keer hebben het in totaal gezegd. Ik vijf en jij twee, wat erg. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zou die joker wel willen kopen voor jou. Dat kan niet. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J, A, N, E, E. En hier zijn Suzanne en Freek. En ineens moest ik blijven staan.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 Het is music en You Are The Know. Een uh, uurtje repetitie voor het verboden woord dat maandag begint. Er staat nog geen rode knop in de Q-app. We zijn onszelf aan het oefenen. Uh, het gaat bar slecht. Het gaat bar slecht. Het is uh, zeven keer gezegd in een uh, uurtijd. Namelijk het woord Annemarie. Beetje. Annemarie is uitgesloten van uh, deelname. Jij hebt twee keer gezegd. Ik heb het vijf keer gezegd. Ja. In een uur waarop we erop letten. Het is wel zo. Jij... Stond bijna op het punt om jezelf te corrigeren? Merkte wel in een uur vooruitgang. Progressie. Oh, dat is zo. Ja, toch? Ja, ja, ja. Hm. Zometeen na acht uur, nog nooit zo blij geweest dat het acht uur is... Uh, <tie> doen wij in de sneeuw of in de zon. Dat wordt leuk. Nou, wat betekent dat? Uh, iedereen die uh, deze week in Nederland was... die heeft natuurlijk in de witte wereld geleefd. Nou, ja. Vandaag zitten we in een... Oeh, ik wil het bijna zeggen. Ik slikt het in. Vandaag zitten we in een tussendag. Met wat meer regen morgen komt er weer sneeuw. Klopt. Mm. Maar in elk geval iedereen die in Nederland was... afgelopen dagen die leefde in een witte wereld. We hebben echt collectief dezelfde beelden op ons netvlies. Dus uh, witte wegen, kinderen op de slee, uh, je auto onder een pak sneeuw. Maar er zijn natuurlijk ook luisteraars die nu in de zon luisteren. Dus die zitten ergens in een warm oord. Zometeen na acht uur spreken wij willekeurige luisteraars. Die gaan omschrijven hoe ze de afgelopen dagen in de sneeuw hebben beleefd. Maar, maar een aantal van hen ligt... En zit in de zon. En wij zijn benieuwd: lukt het ons om de bedriegers eruit te pikken? Goed gedaan. Dankjewel. Goed gedaan.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 Of fantastisch uitzicht over de bergen. Boek op Villa4U.nl, nu bij Dekamarkt. Blauwe bessen, schaal 300 gram, nu 1 plus 1 gratis. Boek nu een vakantie, dichtbij of ver weg bij villa 4 you Unieke vakantiehuizen. Hé hey jij daar? Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met Hey Boekhouden.nl! Samen succesvol starten. 18 plus speel dus. Ja, echt Serieus! Zo, oh. oh. Wat een geld. 15.000, tot verbikken Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey,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 ook geen debuutalbum I Barely Know Her.